5 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Orkaan Irene raaste over North Carolina. Een ziekenhuis hier in Veen kwaad over riante afvloeiingsregeling. En hockeyvrouwen Oranje Europees kampioen. Het weer vanavond en vannacht aan de kust nog een bui, landinwaarts opklaringen. Minima 13 graden aan de kust tot 10 landinwaarts. Morgenochtend aan de kust buien in het binnenland zonnig. Het is middags overal buien, maar ook wat zon. Het wordt een graad of 18, maandag een graadje koeler en overwegend droog. De dagen daarna weer wat warmer en geregeld zon, maar ook een buitje. We're sorry, you have reached a number that has been disconnected or is not in service. Als you je you have reached deze recording in error hebt, check the nummer... of try je call weer Nou, dat hoor je dus als, iemand, als je iemand in de staat North Carolina probeert te bellen... in uh, de Verenigde Staten. daar ging zo'n 3,5 uur geleden de orkaan Irene aan land. Er zijn veel problemen met stroom, uh, stroomuitval. En vlak voor de uitzending lukte het ons toch om iemand te bellen. We kregen even contact met een Nederlander in North Carolina. Oscar Mulder, eigenaar van een restaurant op een eilandje vlak bij Cape Lookout... de plek waar de orkaan aan land ging... En ik vroeg hem hoe het weer daar nu is. De storm is dus goed aan de gang. Uh, het komt nog steeds uit het oosten, geloof ik, als ik het goed kan zien. En het gaat naar het zuidoosten. En dan zal het nog wat meer intens worden volgens de verwachtingen hier. Ja, kunt u een beetje beschrijven hoe het er buiten uitziet nu? Nou, het is erg grijs. Het regent af en aan. En uh, ja, het waait constant. Het regent hard. Uh, zo nu en dan, ja. Dan komt het heel goed naar beneden. En dan vanmorgen om acht uur ging de stroom uit hier ook. Ja, ja. Wat voor voorbereidingen heeft u genomen? Ik heb uh, alle ramen, uh, plywood voor de ramen gedaan. Dus multiplex. Uh, multiplex, multiplex, ja. Multiplex, multiplex, ja. ja. ja wat, wat gaat u de komende uren doen? Telefoontjes maken, kijken of er andere mensen, iedereen de power verloren heeft... of wat, dat ik daar alleen ben. <laughs> ja. En uh, ja, even rustig aandoen... En gewoon... Eruit zitten, Gewoon afwachten tot de storm voorbij is. Ja, dat is, dat is het enige wat je kan doen eigenlijk. Een beetje rondkijken thuis. En, uh... Heeft u enig ja. idee hoe lang het nog gaat duren? Oh, waarschijnlijk de hele dag. En waarschijnlijk tot de avond. En dat was Oscar Mulder vanuit North Carolina. Wat noordelijker is correspondent Wessel de Jong... onderweg naar Annapolis aan de oostkust. Uh, Wessel, wat merk jij van de orkaan? Nou, het is uh, Holland weer nu, zou ik willen zeggen. Het ziet uh, grijs uit... Regen waait nog niet heel bijzonder hard, dus ik heb niet een, een ontzettend gealarmeerd verhaalgevoel, gevoel. Maar de verhalen die natuurlijk van, de, van de kust doordringen zijn, zijn natuurlijk wel wat ernstiger. Er zouden al zo'n 200 mensen in North Carolina, waar de storm zojuist aan land is gekomen, zouden inmiddels zonder stroom zitten, 8000 mensen geëvacueerd. Er zijn al verschillende ploegen onderweg om, om mensen ook te evacueren. Maar verhalen van echt grote schade en van, uh, van doden, die, uh, die zijn er nog niet. De, de gouverneur die zei ook, uh, riep ook al meteen, mevrouw Perdu zei ook al meteen. Ja, het kan misschien allemaal meevallen, maar het is toch nog altijd een hurricane en die daar moeten we toch maar respect voor hebben. Oké, hoe is het in New York? Weet je dat? Ja, New York is natuurlijk uh, toch wel spectaculair. Uh, dat is echt nog nooit gebeurd de afgelopen 60 jaar, dat, uh, dat er zo'n uh, storm, zo'n uh, zo storm wordt verwacht. Uh, voor het eerst dat de stad ook geëvacueerd gaat worden. Het hotel waar wij van plan waren heen te gaan, uh, dat ligt in de geëvacueerde zone. Dus we, moet, we moeten iets anders gaan zoeken. Uh, ook zie je het wel spectaculair is dat er, het zo'n beetje het complete openbaar vervoer dit weekend uh, wordt, uh, wordt stilgelegd. is bij mijn weten nog nooit, uh, nog nooit gebeurd. Er is echt duizenden bussen en metro's uh, die blijven stilstaan. En je weet, die metro's die rijden allemaal zo boven grond, over viaducten en zo. Nou, dat is ik veel te gevaarlijk om die treinen daar te laten rijden, dat ze er, er vanaf kunnen, kunnen waaien. Dus uh, New York is echt wel op het allerergste voorbereid op dit moment. Goed, hou ons op de hoogte van de stormdagen Irene, aan de oostkust van de Verenigde Staten. Wessel de Jong hoort u.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 Het ziekenhuis de Tjongerschans in Heerenveen heeft meer dan een miljoen euro moeten betalen... voor een afvloeingsregeling van een personeelsadviseur. In 2009 is de man door het ziekenhuis ontslagen. Toen kreeg hij al 180.000 euro mee. Van de kantonrechter moet het ziekenhuis de personeelsadviseur nu ook tot eind 2017 doorbetalen. En hij krijgt ruim een kwart miljoen euro om zijn schade aan zijn pensioen te compenseren. Spreekt erover met woordvoerder Hans Stuppers van het Tjongerschans ziekenhuis. Meneer Stuppers, Goedemiddag. Dat is een uh, riante afvloeingsregeling. Uh, hoe, hoe kan dat eigenlijk? Het is inderdaad een exceptioneel hoge uh, regeling. En um, dat kan omdat de kantonrechter heeft geoordeeld uh, dat uh, deze persoon uh, daar de recht op heeft. Dat is gewoon zijn contract dus? Ja, hij heeft in het verleden uh, met het toenmalige bestuur afspraken gemaakt waaruit de kantonrechter afleidt... dat wij nu deze financiële gevolgen moeten dragen tot onze grote spijt natuurlijk. Ja, maar waarom, waarom is het echt zo'n enorm hoog bedrag voor een personeelsadviseur? Nou, de, deze adviseur is destijds gevraagd om te bemiddelen... als mediator in een conflict tussen de medische staf... dat is een formeel orgaan in een ziekenhuis waar specialisten deel van uitmaken... en de toenmalige directie. Uh -huh. En hij heeft daarin toegestemd onder de voorwaarden... Dat als hij ontslagen zou worden, hij was bang dat hij zelf slachtoffer van die situatie zou worden... het hem niet zou schaden in zijn inkomen. En kennelijk zijn die afspraken zodanig ruim gemaakt door de toenmalige directie... dat de kantonrechter nu zegt, uh, ziekenhuis, het spuiten... maar je moet deze meneer tot het eind van zijn werkzame leven, althans tot zijn 65e, doorbetalen. Hij heeft er dus gewoon recht op. Dat weet ik niet zeker. Wij hebben met onze juristen overlegd uh, of we in hoger beroep kunnen gaan... of dat zin heeft en hoe we dat dan moeten aanpakken. Want de hoogte van deze vergoeding is, is, is exceptioneel... en wij kunnen dat helemaal niet uitgelegd krijgen. Niet aan onze medewerkers die hun best doen... om voor een normaal loon de patiënten te helpen. Niet aan onze financiers en ook niet aan onszelf. Maar goed, uh, ja, de, de, de afspraak is gemaakt. U, uh, het geld moet er gewoon komen. Gaat u gewoon betalen eigenlijk? Nou, als de... Als de de afspraak, of de afspraak gemaakt is, dat um, kan ik niet bevestigen. Het is nu een oordeel van de kartonrechter, maar wij hebben natuurlijk nog recht om in hoger beroep te gaan. En pas als we daartoe besloten hebben, als dat is afgehandeld, zal duidelijk worden of we moeten betalen. Ja. Uh, en uiteraard, uh, wij zijn een ziekenhuis in Nederland, wij volgen uh, de rechter. Maar we volgen niet per se deze rechter, dus het is zeer waarschijnlijk dat we in een hoger beroep gaan. Okay. Dank u wel voor uw toelichting, uh, woordvoerder Hans Tupers van het Tjongenschans ziekenhuis. Nederlandse hockeyvrouwen hebben de Europese titel veroverd. In de finale van het toernooi in München gladbach versloegen de oranjevrouwen Gastland Duitsland met 3-0... door doelpunten van Marilyn Aliotti, Ellen Hoog en Liedewij Welten. Het brons was op het EK voor Engeland. Morgen is de mannenfinale en die gaat ook tussen Nederland en Duitsland. Er is verkeersinformatie bij de ANWB zit Helene de Geest. Het is de hele dag al heel erg druk op de Nederlandse wegen. En dat is vooral te wijten aan de afsluiting van de A2 van Utrecht naar Den Bos. Die is het hele we uh, weekend dicht vanwege wegwerkzaamheden. En daardoor staan er lange files op de omleidingsroutes. Op de A15 bijvoorbeeld van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen knopen Del en Gorkum nog altijd 13 kilometer. En het is ook druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum, 5 kilometer. Verkeer richting het zuiden kan beter omrijden via Arnhem of de A12 en de A50. En verkeer richting Breda kan beter via Rotterdam rijden. En dat dan over de A12, de A20 en de A16. Verder zijn er een paar ongelukken gebeurd. Daardoor staat er onder andere file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoofddorp en knapend in Badhoevedorp 6 kilometer. Het verkeer moet daar over de parallelbaan... want de hoofdrijbaan is helemaal dicht door dat ongeluk. Op de A7 van Zaandam naar Hoorn gebeurde ook een ongeluk bij A. Hoorn. Er was daar lange tijd een rijstrook dicht. Nu niet meer, maar er staat nog wel een file van 3 kilometer. En op de A13 van Den Haag naar Rotterdam ook een file veroorzaakt door een ongeluk. Tussen knooppunt Ippenburg en Delft-Zuid, 5 kilometer. Krijgt u nog de hoofdpunten van het nieuws. stormkaan Irene trekt in het noordoosten van de VS... een spoor van vernielingen langs de kust van North Carolina... De humanitaire situatie in de Libische hoofdstad Tripoli baart de internationale, internationale gemeenschap steeds meer zorgen. En een ziekenhuis in Heerenveen heeft meer dan een miljoen euro moeten betalen... voor een afvloeingsregeling van een personeelsadviseur. Ja. Dit was het NOS Journaal. Zometeen gaat de NOS verder met langs de langste lijn. Of u nu zaken doet in de EU, Australië of Japan...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 langs de lijn. NOS, langs de lijn, zometeen de voortzetting van het sportforum. Tom Boot, Roland Opmans en Juri van den Busken. Veel voetbal daarin. Misschien wat we het ook nog wel even gaan hebben over uh, Ajax en NEC. Want Jasper uh, Sillessen is uh, in hoofdlijnen, dus zeg maar gewoon rond... Met de Ajax gaat dus van de NRC naar Ajax. De doelman naar wat kleine details. En de medische keuring zal uh, de keeper een contract in Amsterdam tekenen voor een looptijd van vijf seizoenen. En dan de wielrenners in Spanje. In de Ronde van Spanje. Uh, Zometeen reizen tegen de muur aan. Zijn ze er al? Ze zijn er nog niet in San Lorenzo, de LS Corial. Dat duurt nog een 35 kilometer ongeveer. En de etappe gaat een beetje open op de laatste echte klim van de dag. Dat is een van de tweede categorie. Daarop gaat het peloton een beetje in stukken. Daarop stuurt Rabobank Carlos Barredo in de tegenaanval... En daarop wordt de kopgroep inmiddels gehalveerd. Vooraan liggen nu nog Montaguti, een Italiaan van Ageruzer... en een kleine Spaanse klimmer Adriaan Palomares... een gelouterde man van Andalusia. Met andere woorden, Housler en Fouchard zijn er afgereden vooraan. Maar er gaat nog heel veel gebeuren. Want na deze echte klim van tweede categorie... komt er, zoals jij het al zei, in die slotfase die muur. En daarop gaan de echte klimmers van deze Ronde van Spanje zich ongetwijfeld tonen. En het blijft maar feesten, Munchengladbach, in de stromende regen regenvierder. De Nederlandse hokkers is daar het behalen van de Europese titel. Oranje won in de finale met 3-0 van Duitsland. Uh, Merlin Agliotti, Ellen Hoog en Liederweij Welter maakten de doelpunten al daar. De bondscoach Max Kalders in gesprek met Jeroen Stompost. Max, gefeliciteerd Europese titel. Ja. Hoe voelt het? Ja, schitterend. Dit is de juiste omgeving om te winnen. Ja, waarom? In Duitsland, op Duitsland en op deze manier, met deze einde, met de, met de regen en de feest en de, en de schreeuwen. Dus uh, ja, echt uh, heel trots op de meiden. Heel trots. Dat was een enorme ontlading ook bij je ja omdat uh, uh, onze doel is uh, om te winnen. De olympische kwalificaties natuurlijk een hele mooie ticket. Dat je kan gewoon nu gewoon, uh, behalen. Met name bij de Hoflassen uh, hoeft daar niets aan te passen. Maar uh, we komen hier om te winnen. En uh, op, tegen Duitsland te winnen in Duitsland. Het is echt dan heel heerlijk. Het gekke was dat uh, de Zenuwen best wel een beetje een rol hebben gespeeld. Er lag veel druk op de ploeg, maar niet in de finale had ik het idee. En ook niet in de halve finale. Het is een kwestie van uh, te pikken, wanneer moet je pikken. En uh, we hebben echt uh, de toernooi gebruikt om onszelf te groeien. En, uh, Darsson is er geworden, niet de enige ploeg daarin en toen nog een wind en groeit. Dus uh, Waarda kunnen dat ook. Uh, ik had het idee dat Oranje helemaal niet in gevaar is geweest. Die titel was gewoon voor jullie eigenlijk. Zeker nadat er gescoord was. Ja, ze, ze hebben heel veel corners gehad. Uh, voor mijn hart. Uh, maar we hebben ze echt heel goed verdedigd. Floortje was super goed vandaag aan de keeper, zelfs als Joyce deze toernooi. We hebben twee topkeepers. keepers. alleen uh, hebben we geen kans gehad, veel kans gehad. En wij hebben in het, bijna in het begin van de tweede helft... heel veel kansen gehad om de wedstrijd te beslissen. Maar, uh, ja. Stoorde je dat, dat het niet lukte? Nou, ik vind het liever dat dat wel... geven ons voet voor, voet voor thoughts. zeg maar. En we kunnen nu gaan, gaan werken. Dus uh, ja, blij. Ideale start richting Londen 2012? Ja, schitterend dat volgens mij ook met deze uitslag. Worden we worden nummer in de wereld voor een paar maanden weer. Tot de hebben winnen in de Panam Games. Maar we gaan er dat zeker van genieten. Goud wordt er wel verwacht, hè, volgend jaar nu? Ja, goed, verwachtingen kan iedereen hebben, maar wij willen gewoon voor onszelf gewoon winnen. En, uh, dus nu gaan we genieten van deze zomer. Twee toernooi in zes weken, allebei gewonnen, dus uh, ja, super. Max Kalders trots, alweer een Oranje op uh, nummer één op de wereldranglijst. Het eerste doelpunt in de EK-finale van de Niels hockeysters dus kwam met een strafcorner-variant. Agliotti tikte een strafcorner van uh, Maartje Palme goed binnen. Zelfs scoorde de aanvoerster trouwens niet, maar het maakte vreugde natuurlijk niet minder. Volgens Palme heeft de ploeg op het juiste moment gepiekt. Ja, ik denk uh, dat iedereen heeft kunnen zien dat we het niet heel makkelijk hebben gehad in de poel. Tegen Engeland was het een stuk beter, maar ik denk dat we vandaag ook de hele wedstrijd hebben gedomineerd. En, ja, we hebben weinig weggegeven voor een paar corners na, maar ja, ik vind dat we gewoon wel echt de beste tot de laatste waard hebben. Ja. Geen moment die regen het idee gehad dat uh, jullie niet de betere zouden zijn? Uh, nou, we hadden zeker heel veel vertrouwen in de ploeg en we wisten echt wel dat het erin zat, maar het, het kwam er af en toe nog niet helemaal uit. Maar... Als je dan dit in de finale kan laten zien zeg maar, en ja, zoveel vertrouwen naar elkaar uitstraalt en in de wedstrijd zo kan spelen en dan vrij snel op 1-2-0 komt, dan is het wel echt uh, heel lekker spelen, moet ik zeggen. De ploeg is echt naar elkaar toegegroeid, kan je dat zeggen, in deze afgelopen week? Ja, we hebben wel, uh, ja, dat kun je wel zeggen. Ik denk dat we wel echt een stukje dichter bij elkaar zijn gekomen. En, ja, door gewoon veel met elkaar te praten en veel met elkaar te doen, uh, ja, kom je uiteindelijk tot dit resultaat. en dat is, uh, ja, Zoals vandaag te zien was, was echt fantastisch. Nu feesten in de regen en dan richting Londen. Ja, zeker weten. Ja, eerst deze medaille goed vieren... en dan uh, gaan we op, en op naar Londen. Maatje Paume, was dat nu al op naar Londen? Een beetje vroeg. Ik zou nog even wachten. Juri van der Buske, eh, Roland Ottmans en Tom Boot hier nog steeds uh, aan tafel. We gaan het hebben over uh, uh, de loting. Laten we daar eens mee beginnen. De loting van de Champions League afgelopen week. Ajax gekoppeld aan Real Madrid, Lyon en Dynamo Zagreb. Uh, Juri, waar moet Ajax zich op richten? tweede plaats. En dan ben ik wel heel enthousiast. Ja, ja Roland? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, de jongens toch het laatste jaar wat minder geworden uh, die uh, namen zaken moeten ze kunnen hebben. En Real lijkt me een maatje te groot. Ja, is een maat, is een, een, een grote maat te groot? hele grote maat, ja. ja. Nou ja, dat is vorig jaar natuurlijk ook al gebleken in twee wedstrijden. En... Maar Frank de Boer zei, we weten nu hoe het niet moet. <laughs> ja, maar Real maar weet nog steeds hoe het wel moet. Dus wat dat betreft, die ploeg is niet zwakker geworden. En, en... Ik denk niet dat Ajax daar in staat is om, om eerste te worden. Maar vooral de tweede plaats moet wel kunnen. Ja. Is Lyon inderdaad wat, zak, wat zwakker geworden? Ja, beste spelers zijn daar nou wel weggegaan de laatste jaren. Wat minder stabiel geweest. Uh, Lille heeft het daar een beetje overgenomen. En die um, nou, Dynamo Zagreb heeft Ajax al een keer uh, gehad. Twee keer zelfs. Daar moet je ook van kunnen winnen. Ook of het daar vol of uh, leeg zit. Hè? Vorig jaar speelden ze tegen een, uh, in een leeg stadion. Maar daar moet je in principe van kunnen winnen. Maar dan moet Ajax wel een heel constant seizoen draaien. En... Uh, het wordt niet makkelijk, maar ik denk als je alle andere pools bekijkt... dat het allemaal een beetje hetzelfde is. Er zijn twee clubs waarvan je denkt, nou, dat kan wel A en B worden? Net dat er ook een, een pool met Barcelona en Milan kunnen zijn. Uh, ja, om precies. Te ja, En dan, dan wordt het lastiger. En ik denk dat Lyon en Zagreb... En eigenlijk is een gunstige loting. Hè? Je speelt de wedstrijd drie en 4 tegen Zagreb thuis en uit. Dus dan, dan kun je eigenlijk moet je uitgaan van zes punten. En dan ben je heel end. Ja. Is dat niet erg gevaarlijk? Is dat niet uh, uh, waar Ajax misschien juist de problemen uh, van zou kunnen krijgen? Dat ze zeggen, nou, die eerste twee wedstrijden... dan moeten het misschien wel zes punten kunnen worden. VVV uit, bedoel ik maar. Ja, maar dat ligt altijd op de loer. He, dat, dat geldt ook voor de lotingen nu in de Europa League. Dan, dan Gert-Jan van Beek zei daar iets over van AZ... Uh, dat er vaak wat denigrerend wordt gedaan over sommige tegenstanders. Ja, maar goed, het is nou eenmaal rekenen. En trainers doen het ook, en spelers doen het ook vooraf. Je gaat toch een beetje uit van, nou ja, dat kan wel, dit kan wel... En... Ton, ja. zijn dat wedstrijden waar jij naar uitkijkt? Ja, zeker. Ajax-Real, Real-Ajax Ja, maar ook die andere wedstrijden. Kijk, er wordt net gezegd Real Madrid... maar dat is met Barcelona gewoon het beste helftop van de wereld. Moet je niet aan denken. Dat zou net zoals met Basel als ik een clubje coach... zeggen, ja, we gaan van de NBA-kampioen winnen. He, dat is ook belachelijk. Maar dan heb je drie ploegen die ongeveer gelijkwaardig zijn. Ik vind het leuker dat uh, Juri net zegt... ja, Ajax moet kunnen. Maar in, in Lyon zitten ze dus ook moet kunnen. En in Zagreb zitten ze ook moet kunnen. Hè. Dus dat is gewoon een, ik denk een loterij, niks te voorspellen. Alleen vind ik groep A, heb ik zo gezien... Bayern München, Villarreal, Manchester City en Napoli... vind ik wel heel erg sterk. Hè. Ook de vier ja. grote landen. En dat is eigenlijk om naar een pool uit te kijken. Naar die pool kijk ik eigenlijk ook uit. Ja, Villarreal wordt Klein Barcelona genoemd... als ik, uh, ja. als ik goed ben geïnformeerd. Juri, dat is uh, correct, hè? Villarreal is coming, hè, in, in Spanje, toch? Ja, hoewel, ja, we herinneren ons natuurlijk die wedstrijd tegen Twente. Hè, dat het 5-0 werd. En toen was iedereen helemaal lyrisch over Villarreal. Maar die zakte daarna ook wel weer in. Dus het is nog niet zover. Maar ze spelen wel heel prettig voetbal. Ja. En uh, Barcelona-Milan. Dat zijn ook twee confrontaties. Ik hoop ja, alleen maar... dat er niet één wedstrijd wordt dat het helemaal nergens meer om gaat. Je uh, nee, hebt het schema niet in mijn hoofd ja. zitten. Nee, ja, ja, dat, dat niet. En, en het valt me ook op de laatste jaren... dat het Champions League voetbal, um, zeker in Italië... als het praat over de eerste ronde, dat leeft eigenlijk nauwelijks. Het Napoli, daar zit bijna geen publiek. En ook bij de grote clubs zit bijna geen publiek... omdat men er altijd maar op rekenen dat ze sowieso wel verder gaan. Ja. Ja. Nou, Dat is na vorig jaar denk ik wel afgelopen, toch? Vorig jaar zijn er niet zoveel Italiaanse ploegen doorgegaan, dus wat dat betreft ja. uh, en ook kan niet het, kan Euro het voorbij zijn. Dan worden ze maar een Juventus, kijken, ja. Juventus in de poolfase van de Europa League al uitgeschakeld. Ja. Ja. Ja. Naast nou, betekent... Roma en nu Maarten Stekelenburg heeft het ook ja, niet Aas gehaald. Naast Roma Sevilla, de winnaar van een paar jaar geleden heeft het niet gehaald. Klaas Correntius, Celtic, Spartak Moskou. Dus er zijn echt heel veel grote ploegen uit. En, uh, nou ja, daarmee kunnen we best tevreden zijn met wat PSV en AZ hebben gepresteerd. Ja. Tegen misschien wat ploegen die waarvan ze zich, nou ja, dat stelt niet heel veel voor. Maar het is toch gewoon een beetje het niveau waar we in Nederland bij zijn aanbeland. Ja. FC Twente is er niet in geslaagd de Champions League te halen. Uh, Benfica bleek een maatje te groot voor uh, Co-Adriaanse en zijn mannen. Heeft een van jullie nog een moment gehad dat ze hebben uh, gedacht van nou, het kan raar rollen het balletje. En mis misschien redt Twente het wel? Ja, vooraf. Ja, vooraf toch wel. Ja, Adriaan ze zei dat van nou, we zijn bepaald niet kansloos. Nee, ja, goed, het is voetbal. Er kan altijd inderdaad in de tweede minuut een verdwaalde vrije trap in vliegen. Dus dat zijn de momenten die elke coach al, uh, zal aanhalen in zijn voorbeschouwing. Mm. Maar al heel snel werd in die wedstrijd, dat jullie hem gezien ja. hebben, maar heel snel kon je ja. zien dat er zo'n groot krachtverschil was. Dat wat was we in wel de thuiswedstrijd misschien ja, zelf ik al wel. zeggen dat was in de thuiswedstrijd. Ja, ja. Eigenlijk. ja maar wat we is dan dat uh, Koalians heel erg optimistisch was na de thuiswedstrijd. En ook in de voorspelling met de uitwedstrijd. Dat was eerst 50, 50, maar 60-40 voor Benfica. Nou, het is een ander nummertje geworden natuurlijk. Maar he? Roland, is dat ook niet een beetje een trucje van een coach? Nou ja, je moet als coach hier wel het vertrouwen hebben naar je spelers toe en uitstralen dat die wedstrijd niet al gespeeld is voordat de eerste, eerste fluitsignaal is gegaan. Dat lijkt me duidelijk en dat had hij ook kunnen doen dat was misschien het resultaat niet eens wezenlijk anders geworden. Maar je moet, je moet natuurlijk wel als ploeg vertrouwen hebben dat je serieus tegen zo'n ploeg kan meedoen. Maar de thuiswedstrijd was wat mij betreft toch wel duidelijk. En de manier waarop ze toen de tweede helft gespeeld hebben, ja, daar weet je ook van dat je dat niet uit uh, 90 minuten gaat doen. Nou, 12 jaar ja. geleden heeft Ko in de Champions League met Willem 2 in het mes gelopen doordat hij ging aanvallen met drie, uh, met drie spitsen. En dat heeft hij eigenlijk nu weer gedaan. Dus je kunt je afvragen, A, ah, heeft hij wat geleerd? Of houdt hij gewoon zo krampachtig vast aan de Nederlandse filosofie? In de hoop dat het een aparte cultuur is om het daarmee te kunnen doorbreken. Nou ja, het is gewoon niet gelukt. Brian Ruiz uh, uh, zou goed genoeg zijn voor de Champions League. Zou, zeg ik erbij. Wat vinden jullie, een, als jullie de wedstrijd van Benfica hebben gezien over Ruiz, is die eigenlijk wel Champions League waardig? Jury? Nou, Redknapp, die kwam, uh, Harry Redknapp, de coach van de Spurs, die kwam kijken bij hem in Enschede... en die is geloof ik in de rust weggegaan. Toen maakte hij er nog wel het doelpunt, maar hij had eigenlijk genoeg gezien. En, en Spurs ging vervolgens voor uh, Arribajor. Ja, dat zijn spelers die allemaal wat krachtiger zijn, atletischer zijn... Um, en meer bestand zijn tegen het allerhoogste niveau. En bij Roewes zie ik nog wel eens van die slaapmomentjes. Ik zie wel eens dat spelers hem iets te makkelijk van de bal zetten. Geweldig speler. En, um, maar is hij goed genoeg voor de Champions League? Dat denk ik dan niet. Misschien wel voor het niveau waar we in het begin over hadden. Plaatsen drie, misschien twee. Maar niet voor de, voor de hoogste top, Tom. Uh, ik vind hem fantastisch. En ik, ben er helemaal... ik zou hem wel eens wel willen zien in zo'n uh, groot elftal. Want uh, kijk, in deze wedstrijd bijvoorbeeld tegen Benfica staat hij eigenlijk in zijn eentje. En hij is de enige die nog een beetje technisch begaafd is en de, en de rest niet. Dus ik zou hem graag uh, uh, wel in zo'n... Uh... Ja, maar het is wel typerend dat natuurlijk met Spurs vorig jaar tegen Twente heeft gespeeld. Dus hij zou hem heel goed moeten kennen. En dan blijven ze toch kijken, ze blijven toch twijfelen. En dat zegt vaak wel iets. Dat betekent dat, er, dat men er niet van overtuigd is... dat is het hoogste niveau aan kan. Als je, de, als je hem echt zo goed vindt, dan had je het al lang... Nee, maar dan het, al, ja, dan had je het al lang, ja. die zak met geld... Uh, ja, vandaag. maar het is duidelijk dat ze er niet van overtuigd zijn. Nee, maar ja. ik zou het wel graag willen zien... want ik denk dat die steen goed is, die Ruiz. Uh, um, Twente speelt in de Europa League tegen uh, Fulham... Uitgerekend Fulham. Uh, niet alleen uitgerekend vanwege Martin Jol. Maar ook nog eens omdat volgens mij Fulham interesse had in Ruiz en Chadli. Uit mijn hoofd. Ja. Waarbij Adriaan ze dan weer de draai maakt. Ze vinden ons waarschijnlijk zo goed. En zij zijn waarschijnlijk zo zwak dat ze bij ons de goede spelers komen weghalen. Dus <lacht> zo kan hij zichzelf weer in een soort van favoriete rol redeneren. Wat, wat vinden we van de, de tegenstanders? Uh, Fulham, Krakau van Robert Maaskant en Odense uit Denemarken. Wat dacht jij, Roland, toen je horen? Nou, volgende ronde. Ja? Ja. Ja, oh. dat vind ik wel dat Twente dat absoluut moet halen. Ik bedoel, Twente heeft ook vorig jaar laten zien, ook in de Champions League... dat ze gewoon echt uh, tot goed verzorgd voetbal in staat zijn. En als je dan uh, tegen Krakau en Odense moet... moet je gewoon zorgen dat je de tweede ronde samen misschien met Fulnemer gaat halen. Ja, jullie? Ja, absoluut. Ja. Het is wel leuk dat ook drie Nederlandse trainers elkaar ontmoeten in deze groep. Maar ja. gaat het om de eerste ah. plaats alleen maar? Of om de eerste twee? De eerste twee. twee, eerste twee. Eerste twee. Ja. Oh, dan komen ze wel door. Ja. Ja. Oh, zijn we daarover eens. Dan PSV. Um, dat heeft zich uh, redelijk uh, tot goed hersteld. Uh, tegen S. Fauriet. 5-0. Vonden jullie dat ook toen het rust was? 0-0? Roland? Nou, nee, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik die wedstrijd uh, niet helemaal heb gezien. Dus ik heb, ben blijkbaar op het goede moment uh, wat gaan kijken. Dus je hebt de met, tweede helft. Heb met, je wel met, met dank aan Lens. Ja. Uh, maar, maar ja. Ik vind dat er over PSV eigenlijk de afgelopen weken al uh, heel veel gezegd en geschreven wordt. Ik denk dat PSV gewoon een, een goed team heeft. En uh, als die gewoon overtuigd raken van hun eigen kwaliteiten, dan, uh, dan wordt dat gewoon absoluut een ploeg die uh, dit jaar nog hele mooie dingen gaat laten zien. Is er veel of te veel over gezegd? Ja, ik vind te veel. Ja. Jury, uh, je schrijft er te veel over. Ja, gelukkig ik niet. Maar. Ja, dat is afschuiven. <laughs> Mooi, hè? Ja, dat is helemaal Nee, maar ik ben het absoluut daarmee eens. De VG media. heeft natuurlijk veel over PSV. Ja. Over het nee, laat ik het dan over de media hebben. Maar wij ja. hebben het er vooraf al even over gehad. Dat dat inderdaad veel te veel is. En PSV heeft dat zelf ook een beetje in de hand geleid. door er te veel uh, of te vaak te schimmig over te doen. Waarover? Over, wat over wat de doen? aankopen, over de structuur. over de weg die ze volgen. De trainer wil die speler. En dan komen andere spelers. Wat willen we gaan doen? Welk bod wordt er op wie uitgebracht? Um, er is gewoon te veel uh, op de achtergrond dat speelt. Nou, en dat, dat zou de directie en dat zou ook de trainercoach uh, kunnen kanaliseren. Maar dat, ja, dat, dat is denk ik onvoldoende gebeurd. Want dat betekent dat je de media uh, voer voor, uh, geeft voor, voor speculatie. In ieder geval de ruimte geeft om daarover te speculeren. En, en je had het ook snel de kop in kunnen drukken. En ik denk dat het ook logisch is. Je ziet PSV, dat speelt een eerste wedstrijd tegen AZ, die verliezen. En ze missen een spits. Nou, dan blijft daar over, uh, daar blijven ze over doorzeuren. En als dan nu ook weer blijkt dat PSV uh, nu misschien wel die zoektocht opgeeft, ja, dan vragen natuurlijk de mensen zich af: ja, God, de trainer vraagt al heel snel om een spits, en hij krijgt een verdediger, een aanvaller, en middenvelder keeper. en een keeper. Maar waar is dan die spits? Nou, en dat ging inderdaad zomaar door wat Ronald bedoelde. Nou, dan is het dus mooi voor PSV en voor de fans. Uh, niet alleen gezien het resultaat, maar ook het feit dat je ziet... dat er anderen dus blijkbaar ook kunnen scoren. Ja, maar je moet, vijf... ook uit, je moet ook kunnen vertrouwen op een trainer. En, en uh, als je al na één nederlaag uh, paniek in de tent hebt... Uh, je ziet nu dat die ploeg echt wel kan voetballen. Het moet alleen even de tijd krijgen. Ja, kijk, één nederlaag, dat is wel zo. Maar het is wel een proces van vorig jaar. Wat ook aan de gang was. Dat is waar, ja. Ik bedoel, deze competitie is er nog niks aan de hand. Uitverloren uit van AZ. En verder, uh, gewoon verder. Prima en... Rutte handhaaft zich dus heel gemakkelijk. Maar dat geldt voor elke coach. Ze moeten niet verder praten. Je moet gewoon winnen en dan handhaaf je heel gemakkelijk. Tel Aviv, Boekarest en Warschau. Niet heel fijn hoor. Qua reizen ook niet echt plezierig, kan ik me voorstellen. Maar wel kansrijk toch, Roland? Ja, honderd procent. Mooi. Goed, AZ. Uh, 2 0 tegen Alezoens hebben ze goed gemaakt. Het werd uh, 6-0, het kon niet op. Dit was AZ ook wel een beetje aan de stand verplicht. Uh, vinden jullie ook niet, Juri? Ja, sowieso. Ja, de uitwedstrijd was, was eigenlijk een blamage. Uh, dat heeft iedereen ook wel aangegeven. En uh, ze hebben het donderdag heel goed gedaan. En, en uh, die tegenstander viel zwaar tegen. Maar AZ, als AZ uh, alle spelers aan boord heeft... dan is het een hele leuke ploeg om naar te kijken. Dat heb ik al eerder gezegd. En, uh, Berens is een, was eigenlijk de missing link aan de rechterkant. LT door de Amerikaanse spits is, is de juiste speler met power. Hij is nog niet eens 100% fit, maar loopt één op één na vijf wedstrijden. Uh -huh. En Verbeek heeft het daar heel goed neergezet. Dus uh, uh, ook AZ in die pool uh, geef ik een redelijke kans, maar ik schat eigenlijk PSV en Twente geef ik meer kans om direct door te komen dan dan AZ, want ik vind Malmeu toch wel een linker tegenstander. Die zijn maar net uit de Champions League uh, gevallen. Dus uh, ik, moet, ik moet het nog maar zien. Austria-Wien en uh, Garkov. Netlijks Garkov ja, zitten er nog ja. bij. Ja, nou ja, Garkov is toch een beetje dat kaliber Bata-Borisov... wat ze vorig jaar hadden. Toen, toen deed men daar ook een beetje neerbuigend over. Maar die spelen inmiddels Champions League. Ja. Dat zijn van die tegenstanders. Nou, Ton noemt net die, die transfer van ETO. Ik zou die, die, die naam van die club niet eens kunnen uitspreken. Maar die hebben dus zoveel geld. Ja, Roberto Carlos zit er volgens mij ook ja. uh, bij die ZD club. Ja. Maar daar zijn heel veel clubs van. En daar, daar, al deze clubs, uh, Garkhoff uh, hoort daar ook een beetje bij... die gaf ik twaalf uh, Zuid-Amerikanen onder contract staan. Ja, ja. Dus en... da, da, da, ja, daar win je niet makkelijk van. Nee, uh, Berens, die uh, kaart je net heel even aan. Uh, ik kijk even naar de twee coaches aan tafel, Ton en, en Roeland. Uh, is, is Berens niet het prachtige voorbeeld van een topsporter... die chemie heeft met de coach... en dat je dan kan zien wat er dan met een speler kan gebeuren? Wel of niet chemie, Gert-Jan van Beek? Dat is de reden waarom die is gekomen. Nou, dat is zeker de reden dat die is gekomen. Of dat alleen aan die coach ligt, dat weet ik niet. Dat vind ik altijd heel lastig om te zeggen. Dat zij samen gemierd hebben, dat is natuurlijk duidelijk. Maar ik vind ook aan de andere kant dat een topsporter... niet zo afhankelijk zou moeten zijn van een coach... dat hij bij een ander niet goed zou kunnen presteren. Ja, blijkbaar het, is het wel zo. Het kan wel zo zijn dat een andere coach het niet in hem ziet zitten. Waardoor zo iemand uh, vervolgens in een soort neerwaartse spiraal terechtkomt... en steeds minder gaat voetballen. He, dat is wat anders. Maar dan ligt het misschien niet zozeer aan hem... als uh, uh, aan de omgeving waar hij op dat moment in zit... Maar dat die jongen kan voetballen, dat was natuurlijk duidelijk. En dat hij met Verbeek een uh, uitstekende coach heeft... die hem vanaf dag 1 100% vertrouwen geeft. En dat laat hij dan ook vervolgens op een hele goede manier zien. Ik bedoel, sowieso, ik bedoel, Ton weet veel meer van AZ dan ik. Maar ik vind, ik vind dat de manier waarop Verbeek bij AZ bezig is... Uh, ja. uh, bewonderenswaardig, goed Ook vorig jaar gewoon een heel goed seizoen gespeeld. En dat gaat ze dit jaar gewoon weer doen. Was zeer, je ook opgevallen, zeer... Ton, die chemie... en die uitzending die Verbeek heeft op het presteren van Berend. Nou, Berels, kijk, wij weten niet wat er met Ron Jans is gebeurd... Ja, en ik heb ook wel spelers gehad dat de buitenwacht zeiden... waarom wordt hij niet opgesteld? En het was gewoon een eikel, weet ik veel wat, het klikte niet. Nou, dan heb je er geen vertrouwen in en dan gebeurt het niet. Nu, laten we naar nou nu kijken. Berens is, vergis je niet, pas 23 jaar... en technisch een hele begaafde vent. Hij kan een man passeren en dat is in het huidige voetbal... vooral in Nederland, is dat uniek. Daarom vind ik PSC eigenlijk grote mogelijkheden hebben. Want die hebben... Uh, uh, Wijnaldum, die hebben Lens... en die hebben Mertels. Nou ja, bijna geen enkel team heeft één tegen één spelers. Maar buitenspelers nou. zijn in Nederland... altijd wel al redelijk kwetsbaar. Mentaal. Die hebben altijd... meer vertrouwen nodig van een trainer. Blijkt uit toch de verhalen en ook... dan, dan bijvoorbeeld een middenvelder... of een, of een ja, dan bedeniger. Heb je daar statistieken van? Ik bedoel, ik denk dan aan Jacques Zwart... die nog nooit... Uh, wegge... Ik weet dat niet of dat zo is hoor. En, uh, is dat nou, ver, te nou, vergelijken, Jacques Zwart? Nou ja, ik weet het niet. Ik, nee, ik zat aan Piet Keijzer en Jacques Zwart die links en rechts stonden. Even nee, nee, en dan en we een heel rense, terug, maar een dit, of iets. In deze eigenlijk. tijd baseer ik me wel op de vele ja. gesprekken die ik met ja. dat soort spelers heb. En dan kom je altijd dat die spelers heel snel beginnen over vertrouwen en ja. trainer en dat in combinatie. En dat hoor je andere spelers niet zo gauw nou, zeggen. Dan ben ik het volkomen met Roland eens. Een speler kan ook zelf iets ja. doen natuurlijk en moet daar niet over zeuren. maar over asset. Kijk, dan heb je berels. die eigenlijk een nieuw impuls geeft aan het team. Maar wie de revelatie misschien van het seizoen wordt, is die Altidoor. Die vind ik zo fantastisch als Spits. Het is een hele sterke jongen. Heeft nu al één op één uh, vijf doelpunten gemaakt. Ja, ik denk dat uh, AZ een veel beter elftal heeft... dan vorig jaar, vooral omdat ze Romero kwijt zijn... Straks gaan we het nog even hebben over uh, 2K uh, Judo. Uh, we hebben het uh, nog even over uh, Bert van Marwijk die langer blijft uh, bij Oranje zoals het er nu uitziet. Uh, dat allemaal zometeen. Eerst even naar de Vuelta, de Ronde van Spanje. Hoe lang nog Joris van den Berg voor die enorme laatste pukkel die ze over moeten. Ja, nog 20 kilometer inderdaad. En dan begint het. En er zit een soort passiviteit in het peloton. Er is maar één ploeg die haast maakt. En dat is logisch. Want als je met Joaquin Rodriguez naar een aankomst als die van vandaag rijdt. Dan is het een beetje hetzelfde als wanneer je met Mark Cavendish een sprint aangaat op het vlakke. Eigenlijk zijn er in de wereld maar twee man die zich met Rodriguez op een aankomst als die van vanmiddag kunnen meten. En dat zijn Contador als hij in goede dienst is. En Gilbert, die zijn hier allebei niet. En dus ruikt Rodriguez zijn kans. En hij wil bovendien over twee weken deze ronde van Spanje winnend afsluiten. Voorop zijn er nu nog drie, want Fouchard is teruggezakt in het peloton. Montaguti, Häusler, Palomares, u kent ze inmiddels, in de tegenaanval. De Zwitser koler en het lichtgewicht uit Baskeland. Amets Tsuruka. En het peloton zit een dikke minuut achter de drie koplopers. Zo dicht zit het allemaal bij elkaar. En nog even snel een mooi berichtje kwam er net uit Frankrijk. Annemiek van Vleuten heeft daar zojuist bij de vrouwen de grote prijs Plouet gewonnen. Dat is heel knap. En die wedstrijd wordt morgen ook verreden door de pro's. Mooi. Finish niet voor zes uur, denk ik, Joris. Hè? Dat wordt uh, in het nos van zes uur, denk ik... Uh, uh, Oké, okay, goed. We wachten af. Um, we gaan weer even naar de uitmarkt. Botte Jellema die loopt uh, de hele middag al door Amsterdam... en houdt ons op de oogte van uh, uh, wat hoogtepunten uit uh, de gebeurtenissen. Al daar, uh, Botte, waar ben je dit keer? Ik sta weer op het Museumplein, het, de plek die een beetje de centrale rol inneemt in, het, in de hele Uitmarkt. Uh, ik ben zelfs backstage gekomen en daar sta ik nu even samen met uh, Frans de Vries, de producent van de hele Uitmarkt. Eerst eventjes ja, het weer. Ik kon er vanmiddag ook niet omheen in mijn verslag. Botten, uh, Botte, wacht even, want het, het klinkt alsof je niet uit Amsterdam maar van de maan komt. Uh, ja, ik bedoel, kan je ook niks aan doen. Dat is een technische onvolkomenheid. Nee. Dus uh, we, we, we bellen je even terug om het even zo te zeggen. En zo gaan we weer contact hebben. Dan uh, kom ik weer naar je toe. Uh, kunnen, we, kunnen wij even vast um, terugkijken op uh, het WK Judo? Hebben jullie dat eigenlijk een, een beetje gevolgd afgelopen week? Is je iets opgevallen? Roland kan me voorstellen beroepsmatig. En op CNSF, dat je toch wel met een speciaal oog ernaar kijkt. Nou, ja, dat soort evenementen kijk je natuurlijk altijd naar. Als het maar als liefhebber. Ja, dat, uh, dat sowieso. Ten slotte heb ik vroeger ook de Bruideband gehad. Maar uh, dat we zeiden. Uh, maar ik vind uh, Edith Bos heb ik natuurlijk toch wel weer van genoten. Al, al blijkt er toch wel één dame te zijn. die uh, ja, toch een soort angstgeek. naar lijkt er maar niet van kan winnen. Dus de hoop op de spelen dat die dan door iemand anders maar wordt uitgeschakeld. Want wat Edith verder heeft het laten zien, is, uh, vind ik uh, weer van ongelofelijke kwaliteit. Ik vind het echt een fantastisch fantastische sportvrouwen, eh, weer om zilver halen. Ja. Echt, uh, echt super. Uh, Elmond die natuurlijk ook een uitstekende prestatie uh, neerzet. En tegelijkertijd moeten we natuurlijk uh, naar ik Krol... Uh, helaas moeten we daar iets anders over zeggen. Die uh, Eigenlijk de hoge verwachtingen, want ik denk dat iedereen... Uh, die het Juro een beetje vol had verwacht. Dat Henk gewoon in ieder geval op het podium, maar eigenlijk wel op het hoogste podium zou staan. En daar is hij natuurlijk ver vandaan gebleven. Ja. Oh, met name over Edith Bosch, dat was inderdaad uh, uh, prachtig. Het was een mooie dag. Uh, jammer dat het uh, zo afliep. En met name over die finale gaan we het zo meteen nog wel even hebben met Theo Plachard. Die er dan ook bij is. Kijken of we nu de uh, Jellema al wat dichter bij ons hebben weten te krijgen. Technisch gezien en kwalitatief gezien. Ik hoop het van harte. Ja, dit klinkt een stuk beter. Ja, ik gaan hoop je het van harte, ja. Oh, gelukkig gelukkig. Ja, ja. nou ja, ik, ik vertelde net dat ik dus uh, op het museumplein ben en dat ik daar steeds ben gekomen. Uh, en dat we eigenlijk niet om het weer heen kunnen. Ook producent uh, Frans de Vries. De producent van de hele uitmarkt. Om te beginnen, eventjes, heeft het invloed op hoeveel mensen hier nou eigenlijk naartoe komen? Op dit moment wel, dat merk je gewoon wel. Uh, het is wel gelukkig zo dat van de 42 plekken waar wij programma's hebben staan, uh, zijn er natuurlijk een aantal op het museumplein. Grote buitenpodia. Maar verder ook heel veel binnenpodia. We programmeren in de Schouwburg, in de Bali, Paradiso, Melkweg, Comedy Café, Sugar Factory, een aantal kerken in de buurt, concertgebouw natuurlijk, musea doen mee. Dus er is heel veel binnen en dat is heel fijn. En je ziet ook al vanaf het allereerste moment vanmiddag dat die zalen helemaal bomvol zitten. Ja, ja dat helpt dan natuurlijk wel als we kunnen zeggen dat ze binnen zijn. Um... De grote podia, je noemde ze al even, die zijn hier buiten. Vanavond ook nog een hele programmering met grote optredens. Wat staat er op het programma? Nou, op ons hoofdpodium. Natuurlijk een fantastische show met Holland Sinfonia. Die dit jaar een, een showy Las Vegas programma brengen. Met Litouwers onder andere, Edcilio Rombly, Stanley Burleson... Uh, uh, er komt een goochelaar, een magician moet ik zeggen, Christian Farla. Is dat wat anders dan een goochelaar? Ja, dat is zeker wat anders. Dat is, uh, ja, ja, ja dat, daar mochten we Hans Klok ook nooit van uitschelden. Dat okay. is echt iets anders. Ja. Uh, dat is het uh, Symphonic uh, Las Vegas, ja. wat, wat er aan zit te komen. Ja. Het leuke is, dat zijn jullie ook allemaal uit op televisie. Ja, dat staat allemaal op televisie. Wij zijn met de publieke omroep, hebben we een fantastische... We hebben vanavond twee uitzendingen. Morgen hebben we er twee, we hebben er gisteren twee gehad. Uh, en daarnaast nog kleinere vanuit een studio hierachter op het uh, Museumplein. En dat zijn meer de kunststof en opium, de, de journalistieke programma's. Dus uh, als uh, de mensen thuis niet zoveel zin hebben om zich toch aan die regenbuien te wagen... Dan uh, kan het ook gewoon op televisie gevolgd worden. Uh, Afsluiter vanavond is Wouter Hamel. Ja, dat klopt. Wouter Hamel, althans hier. Oh, op televisie. Wouter Hamel ook op televisie, met onderdeel Japanka die meedoet. Maar op de andere podia staan ook fantastische bands en uh, optredens. Dus ik zou het wel wagen als je thuis zit en je denkt... ik wil gewoon toch even de opening van het culturele seizoen meemaken. Maar morgen is er weer een dag. En dat ziet er ook weer veelbelovend uit. Ja, morgen ook de hele dag nog alles hier op het uh, museumplein. En uh, de verschillende locaties daaromheen. Uh, vanavond Nederland 2 kijken dus of hier naar het museumplein komen. Dat is het, uh, Frans. Dank u wel. Graag gedaan. Dank u dan. wel, Botten. Vanuit uh, Amsterdam over de uitmarkt. We gaan even door over dat WK judo. We hadden het net over Edith Borst. Gaan we straks nog even op door. Even naar de uh, mannen. Theo Placiar sprak uh, zojuist met de bondscoach Maarten Arends. Hij heeft even de balans opgemaakt voor wat betreft de Nederlandse mannen. Uh, eerste dag van vandaag. Arends had gedacht dat er nog wel finale plekken zouden komen. Ik had verwacht dat ik gewoon vanavond... Uh, ja, in ieder geval om de prijs zou vechten. Met de jongens. Als je inzoomt, uh, laten we beginnen met de zware gewichten. Goed gedaan. Geen winst van de wereldkampioen vorig jaar. Daarna krijgt hij weer een hele lastige Koreaan, dat ze op dit moment ook een van de kanshebbers voor de, voor de speler. Ja, daar verliest hij van. Ja, lastig, maar prima, prima gedaan. Goeie eerste pot. Luk wint van El Shabi, nummer 2 op de wereldranking. Prima pot. Daarna wint hij er nog eentje. Een lastige Israël, Helaas verliest hij net voor de herkansing van, van een uh, Tunesiër. Maar goed, Gerard. Ik ben wel hartstikke tevreden over ja. ja, maar dan. Uh, de grootste teleurstelling? Hè? De, de, de, de, ja, de teleurstelling van de dag is gewoon Henk. En uh, Henk, uh, ja, het maakt gewoon een hele slechte partij. En uh, waar het dan ligt, ik heb echt geen idee. En uh, ja, het is gewoon bedroevend. Dus is voor jou ook om gek te worden langs de kant als coach? Ja, want op een gegeven moment, uh, je kan zeggen wat hij wil, maar het zag eruit alsof je helemaal op was en leeg was en uh, ja, labiel was. Hij luisterde niet meer. Je kon hem ook niet bereiken, volgens mij. Ja, ik denk dat hij wel luisterde, maar hij kon niet meer wat, wat, wat hij moest doen. En da, da, da, daar snap ik op zich dit, helemaal niks. Hij is hartstikke fit en niet geblesseerd en hij voelt zich goed. Niks aan de hand en dan krijg je zoiets. Maar, uh... Mentale kwestie? Ik heb geen idee. Er, er zal wel iets gebeurd zijn waardoor hij op het einde van de helemaal kapot is. Misschien uh, ja, omdat hij achterkwam in de partij. Dat hij daardoor in paniek raakte. Ik heb geen idee, maar uh, dat was net als snel. want hij stond zo weer gelijk. Dus uh, ja, ja. Ik, ik snap het niet. Ik, ik snap echt niet. Ja, het is nu nog heel vers, maar uh, je moet je toch afvragen hoe dit, uh, hoe dit verder moet zo. Nou ja, ja het is eerst even gaan analyseren hoe dit nou kan dat hij zo, uh, kapot is of, uh, dat is dat enige. En voor de rest. Uh, nou ja. Kijken we even naar de rest van de week. Ja, ja, ik, ik mis één een, een medaille hier. Daar ben ik zuur van. Weet je. Ik ben hartstikke blij, maar achteraf zeg je wat zijn medailles moeten halen. En, uh, ik heb er maar één, dus ik ben absoluut niet tevreden. vrij. Maarten Arends, de bondscoach plaatsjaar in Parijs. Uh, uh, nog steeds daar in die, die hal waar het ligt. Rumoerig is zo te horen, dus een Fransman op de Tatami. Waarschijnlijk, ja, dit is absoluut een kippenvelmoment. Op dit moment, als ik dat even van je mag overnemen, Teddy Riner, de Fransman, 22 jaar pas en op weg naar zijn vijfde wereldkampioenschap tegen de Duitse Tulsener. En dat willen die Duits, die toeschouwers, die 16.000 hier in Bercy, willen dat weten. Dus als ik eventjes niet te verstaan ben, dan weet je waar het door komt. Ja. En als ik Maarten Arendt zojuist zo hoorde, en dat hadden we eigenlijk denk ik allemaal hier wel, dan, dan uh, hoor je de teleurstelling in zijn stem. Uh, maar als de bondscoach al niet weet wat er met Grol aan de hand is, uh, hoe moeten wij dat dan wel niet weten? Ja, ik weet het ook niet. Ze zijn inmiddels uh, de hal uit. Uh, kijk, Grol heeft altijd wat, zou je zeggen. Op uh, evenementen dan weer iets aan zijn knie, dan weer iets aan zijn rug. Dit keer uh, was er helemaal niets met hem aan de hand. Was hij op en top, getraind, fit, goed. Geen uh, echte grote blessures. Dus waarom het uh, nu uiteindelijk misgegaan is... en waarom hij eigenlijk in één partij helemaal leeg liep als een, als een, als een ballon... Ja, dat is een groot raadsel. Dat zal uitgezocht moeten worden. Maar ja, er moet een oorzaak gevonden worden. Want anders uh, ja, gaat het toch de verkeerde kant uit met Grol. Want vergeet niet zijn laatste grote prijs, EK, is alweer van 2009. Ja. Uh, Roland Opmans hier in de studio. Is dit uh, werk voor een prestatiemanager? Nou ja, het is zeker zo dat uh, mijn collega Frans van Dijk... die uh, de judo-bondische portefeuille heeft uh, ongetwijfeld met Cor van de Geest... en Maarten Arends uh, ook dit uh, WK gaat evalueren. En dan zal het zeker ook uh, zal het er over rol gaan. Dat twijfel ik geen seconde aan. Ja. En als dan een gesprek plaatsvindt en alle betrokkenen zeggen... ik heb geen idee wat er aan de hand is. Ja, maar ik denk <laughs> uiteindelijk als het in een dergelijke setting gaat gebeuren... dat dat niet... Uh niet op deze manier wordt afgerond... dat daar zeker zaken uit zullen komen... die dan ook vervolgens ook, uh, serieus aangepakt worden. En wat worden. kunnen jullie als NOC NSF dan doen voor zo'n sporten? Nou, dat weet ik niet. Want normaal is judo is A niet mijn mond... en B, uh, ik zit niet genoeg, genoeg in judo... omdat hier even om afstand kunnen neerzetten. Neem in een algemene zin? Nou ja, wij, wij, wij zouden kunnen kijken van... Uh, als ze met elkaar tot een conclusie komen... het ligt hier aan. <tie> huh? Het ligt ergens aan. Volgens mij heeft de Fransman gewonnen. Sorry dat ik je onderbreken. Theo, ik denk de Fransman. Ongelooflijk, hij doet het. Ja, dat mag duidelijk zijn. Fantastisch. vijfde wereldtitel. Ja. Luister maar. Ja, ja. Ga door, Roland. Sorry, Theo. Nee, dus, dus als je met elkaar kunt vaststellen wat, waar ligt het aan... dan kan je volgens ook een plan maken hoe je dat hopelijk kunt veranderen. Want uh, volgend jaar zal Henk nog steeds een van de judoka's zijn... waar we hoge verwachtingen van houden. Ja. En ik denk dat dat ook voor judo op ons zal gelden. Um, dan even naar uh, de vrouwen. Um, even kijken hoor. Ja, uh, het ging natuurlijk over het zilver van Edith Borst, Het brons voor Annieke van Emden. Uh, verder Carola Uilenhoed. Die overleefde de eerste ronde boven de 78 kilogram niet. En ook de bondskors bij de vrouwen. Dat is Marjolein van Unen. Die blik terug op het WK. Het toernooi waar ze eigenlijk best tevreden over is. Ja, als ik even deze dag buiten beschouw laat want dat is altijd moeilijk als je net van de mat afkomt en uh, iemand van je verliest waarvan ik denk dat het toch geen winst om te boeken was uh, mag ik zeggen dat we de eerste dagen goed goed toernooi hebben gehuurd met Birgit ente eigenlijk voldaan aan wat zij uh, uh, wat ik van haar verwacht had behalve tegen Josje net en als ik naar de dames kijk, 63 en 70 ook Linda Bolden, jammer genoeg die tegen, tegen de eerste partij tegen de Kors stond toch een magnifiek gevecht maakt daartegen, helaas dan ook strand natuurlijk daarop, kan ik zeggen dat de rest bij de eerste vijf is geëindigd en ja de eerste vijf van de wereld is niet zomaar wat de bespreekpartij blijft natuurlijk de finale tussen Edith Bos en Lucie de Kos. Hoe kijk jij daar nu op terug, een dag erna? Ja, nog steeds heel, heel gemengd met gemengde gevoelens. Kijk, ik, vind, ik kan natuurlijk niet alles op arbitrage schuiven, vind ik. Ik vind uh, de eerste straf die Edith Bos kreeg, vond ik niet terecht. Want zij was juist degene die juist in dat stukje de eerste aanval maakte. Daarna hadden ze allebei opgestraft moeten geworden, gaan worden. En dan, ja, wie er dan uiteindelijk uitkomt, misschien ontstaat er dan ook een ander gevecht. En ik vond ook... kijk. Dit, uh, deed qua pakking haar werk, maar er zat meer in met aanvallen en dat heb ik niet teruggezien. Maar ja, de Kors heeft helemaal niets gedaan, dus ja, uh, waar hebben we het over? Is het ook bij de arbiters nog eens nabesproken? Nou, ik heb natuurlijk wel wat uh, scheidsrechters op de achtergrond gesproken, buiten dit om natuurlijk. En die vonden het eigenlijk ook best wel heel raar. En er was zelfs in de laatste tien seconden sprake van dat ze er helemaal de mat af wilden laten gaan. Nou, dat had ik helemaal als schandalig gevonden, want ook mevrouw De Kors deed dus helemaal niks. En dan gaan we dus alleen maar kijken wie even staat te, te, te, te ritselen aan dat pak. En, uh, en die andere doet helemaal niks. Die nam niet eens actie om te pakken. Dus ja, triest. Een WK is een WK, maar het was ook een meetpunt op weg naar een ander evenement hè, volgend jaar. Ja. Wat kan er nog beter? Nou, ik denk zoals we nu op de weg al in zijn geslaan, uh, geslagen ten aanzien van trainingsarbeid. Uh, willen Chris en ik daar ons nog beter over gaan buigen om te kijken wat we daar nog meer voor winst kunnen halen. Want dan vind ik dat we het laatste, laatste jaar zeker veel winst uit hebben gehaald. En het, uh, het, het kumikata zoals we dat nu ook in China hebben gedaan, ja, daar ben ik zelf ja, heel erg tevreden over. Dus die weg moeten we vervolgen. Morgen is nog wel het, uh, de, de landenwedstrijd. Je bent titelverdediger en je doet niet mee. Het is toch een beetje, een beetje sneu? Nou, ja, nee. Het is heel raar, maar het toernooi is nu klaar. Dan heb je natuurlijk van tevoren de keuze ingemaakt. En dan is het zo. En, en uh, Ik denk dat de meiden nu even toe zijn aan even een stukje rust. En ik denk dat dat ook goed is om, uh, om dat in te bouwen. De bondscoach bij de vrouwen Marjolein van Une. Theo Plachiar, het blijft toch wel opmerkelijk. Je zegt dat uh, uh, terecht. Vorig jaar was het nog boos dat er weinig aandacht was... voor die gouden medaille in de landenwedstrijd. En, en, en nu, nu laten ze die wedstrijd lopen. Ja, maar dat komt gewoon omdat Nederland een te kleine selectie heeft en het risico op uh, nieuwe blessures uh, groot is. Kijk, de grote landen die hier aanwezig zijn, Japan, Frankrijk, die laten morgen voor die landenwedstrijd een compleet nieuwe ploeg invliegen. En uh, die kunnen zich wat dat betreft uh, alles veroorloven. Dat kan Nederland helemaal niet. Ook als je kijkt naar de deelname aan dit WK, het is voor de eerste keer dat er uh, per land twee deelnemers per gewichtsklasse mee mogen doen. Nou ja, Nederland heeft nog niet eens een volle ploeg. En dan, dan moet je eens kijken wat de Japanners en de Fransen op de been brengen. Dan, uh, ja, dan, blijft Nederland, dan is Nederland helaas een te klein land. En dan snap ik toch wel de beslissing van uh, Marjolein van Une. Hoe jammer ook om uh, die titel niet te verdedigen. En bij de mannen is er helemaal geen sprake van geweest. Die, uh, die waren niet eens uitgenodigd. omdat ze het podium eens gehaald hadden vorig jaar. Uh, Jury uh, van der Buske, ook hier in de studio. Je, je, je hebt de partij van Edith Bos ook gezien tegen die, uh, die Française. Wij hebben op de redactie ook nog een keer helemaal teruggezien. Die Française heeft gewoon echt helemaal niets gedaan, die hele finale. Uh, wij zaten ons daar in de herhaling zelfs over op te winnen. Had jij dat ook voor de televisie? Ja, dat is een aanfluiting. Maar ja, je staat al met 1-0 achter omdat het in Frankrijk is. Met zoveel uh, uh, Frans op de tribune. Je weet dat het, dat het dubieus gaat worden. En dat vind ik inderdaad wel heel triest. Aan de andere kant vind ik het heel jammer dat zij niet mentaal in staat bleek om zo sterk te zijn... dat je je kunt afsluiten voor die strijd die ze onderling hebben. Ze zei ook in haar reactie dat het een arrogant wijf was. Nou, dat hoor je ook niet zo vaak. Dus er is echt wel een haat en nij tussen die twee. En uh, dat vind ik jammer dat ze niet zo sterk is dat ze dat echt weerstand kon bieden... en dan juist in het hol van de Leeuw winnen. Dat, dat, ja, dat had het wel afgemaakt. En nu is het eigenlijk uh, anti-reclame voor judo. Ja, ton is het verstandig om achteraf te zeggen dat je tegenstander een arrogant wijf is? Nou, als ze het zo voelt, dan moet ze het zeggen. Ze roept het toch niet de hele dag. Ze voelt het zo vlak na de wedstrijd en dan moet je dat ook zeggen. En ja, Ik ben een leek natuurlijk, maar zij had geen kans om de tegenstander te pakken. Gewoon al te pakken. En dan, ik vond het vreemd dat die tegenstander geen uh, waarschuwing kreeg. Alleen maar een waarschuwing. En zij... Uh, ik denk dat die andere een waarschuwing had gekregen, de had moeten krijgen. Ja, de kost. En zij niet. Dus zo heb ik dat eigenlijk gezien. Maar uh, ik hoorde je net zeggen over twee per gewichtsklasse en dergelijke. En we kijken naar uh, Londen. Nou, Londen kunnen we, uh, kunnen we nog wel wat maken, lijkt me. Maar hoe is het met, rug, met uh, judo op de lange termijn? Aan wie vraag je dat? Aan, aan, jou, aan jou. Aan mij? Ja. Nee. Aan Theo neem aan ik Theo. Af, Ik ben geen specialist. Ja. Theo. Ja. Yes. <laughs> Nou, bij, de, bij de mannen ziet het er uh, niet zo heel erg goed uit. We hebben een relatief oude ploeg op dit moment. De gebroeders uh, Elmond, Grim Vuisters, uh, Henk Grol, uh, Jeroen Mooren zijn allemaal dik in de 20, uh, begin 30 ook. En helaas is de doorstroming vanuit de junioren naar de senioren bij de, bij de mannen... Daar, uh, dat, dat, dat staakt een beetje. En bij de vrouwen ziet het er wat gunstiger uit. Als je kijkt bijvoorbeeld in de klasse tot 63 kilo. En dat met het Ja, Annika van Emden die staat al te trappelen als haar opvolster. En ook in de lichtere klasse zie je dat. Maar uh, op langere termijn, uh, zoals stond dat vraag bij de mannen... Ja, dat ziet er niet zo heel erg goed uit. Tot... Nee, Omdat om Judo dus altijd hofleverancier was met uh, medailles... Op de laatste Olympische Spelen hebben ze de meeste medailles aan onze ploeg toegevoegd, vijf. Dus vandaar dat ik een beetje ja, bang ben. Ja, de, de kwestie is natuurlijk, en dan gaan we het afronden, van Emne Willeboortse, wie moet er naar de Spelen? Het uh, is natuurlijk een luxe uh, positie, maar kun je een judoka op basis van uh, resultaten uit het verleden richting de Spelen sturen, Roland Opmans? Nou hangt een beetje vanaf hoe ver dat verleden is, lijkt me. En uh, het tweede waar het van afhangt is hoe goed is uh, degene die uh, er nu aankomt. Hè. Die heeft uh, in ieder geval een uh, heel mooi visitekaartje afgeleverd. Uh, er zijn uh, hele duidelijke afspraken over gemaakt per discipline overigens. Mm -hmm. Dus uh, ik ken die niet. Dus ik kan maar geen zin er geen zinnig woord over uh, vertellen. We kennen natuurlijk. Uh, een aantal jaar geleden de discussie bij Dennis van der Geest en Jim Fuisers. Toen is dat ook gespeeld. Ik kan me kunnen voorstellen dat dat weer zou kunnen spelen. Maar daarom denk ik ook dat het nu heel goed van tevoren is vastgelegd. Ja, het, het Teuplejaar in Parijs. Ja. Uh, ken jij die regels? En, al, en als, je die regels, sorry, als je die regels toepast, wie gaat er dan nu naar de spelen? Nou ja, kijk, de feiten die moeten gewoon tellen. De peildatum 1 mei 2012. Dan moet je staan als vrouw bij de beste 14 en als man bij de beste 22... Nou, en heb je dat gedaan en je hebt vormbehoud getoond, uh, ook volgens de regels van NOC en NSF, dan ben je op dat moment de beste. En dan ga je vervolgens kijken, uh, wat zijn je kansen naar, uh, op te spelen tegen de spelers die zich ook ge geplaatst hebben. Ja, nou, dan denk ik dat op dit moment toch Willeboortse Wille uh, een uh, voorsprong heeft, letterlijk en figuurlijk, op dit moment op Van Emden. En dat zij de aangewezen persoon is om te gaan, mits ze uh, heel blijft, want dat is natuurlijk nogal een kwestie bij energiebed. Ja, duidelijk. Goed, dankjewel. Het was Teoplasjaar vanuit Parijs. Even naar de ronde van Spanje. Joris van den Berg, slotvaarse etappe. Compleet veranderd. Nog zes kilometer. En het peloton is al in San Lorenzo, de El Escorial. Hier wordt nu een plaatselijke ronde gereden. Daarin hebben de renners een deel van de Alto de Abantos beklommen. En daarop is alles veranderd. Voorop ligt nu Madrazo, een jonge Spanjaard. Een naam die niet bekend klimt. En in de tegenaanval is gegaan. Dat was leuk om te zien. Wout Poels. Hij kreeg Bakelands mee. En zit nu achter de koploper. Met Moncoutier en Tara mee. Maar de verschillen zijn ellendig klein. En die mannen van Katiusha zitten er vlak achter. En het is nu nog twee kilometer totdat die slotklim begint. Waarvan de laatste twee kilometer moordend zijn. Poels laat zich zien, maar ik vraag me af of dat niet te vroeg is. Het wordt straks heel spannend in de Ronde van Spanje. Dan nog uh, een minuutje of zes het sportforum. Met de Tomboot, Jury van de Buske, van uh, VI en met Roland Oltmans. We gaan terug naar het voetballen van Marwijk. De bondscoach Bert van Marwijk en de KVB staan voor een contractverlenging. De KVB wil Van Marwijk hebben tot aan het WK van 2014. Verstandige keuze, Juri? Ja, heel verstandig. Ik denk dat Bert van Marwijk nou, misschien wel de beste bondscoach is van de laatste decennia. Heel helder, duidelijk beleid, goed voetbal. Ik denk zelfs dat het Nederlands elftal het beste voetbal speelt... Uh, sinds nou, misschien wel uh, de beste tijd in de jaren zeventig. Zeker omdat je het, als je het afzet tegen de huidige tijd... waarin alles veel sneller gaat en veel sterker is... En ze uh, zijn hier voor niks nummer één van de wereld. En ja, dat je een WK WK-finale verliest, uh, dat kan gebeuren. Maar uh, het, is een, het is ook een hele heldere afspraak tussen beide partijen. Ik vind het logisch dat Bert van Marwijk zegt... ik ga tot die tijd verder, maar als er een mooie club komt... Hè, ik spreek gelijk die wens uit, dan zou ik dat best nog een keer willen doen. En dan moet ik die kans hebben. Hij heeft een clausule dat als er een ja. grote club komt uit de vier uh, grootste voetballanden. De vier grote landen, precies. En dan moet het echt een grote club zijn. Nou, die wens spreekt hij uit, maar... Ja, is, het is sinds jaren niet zo rustig en stabiel geweest rond het Nederlands elftal. En, en uh, dat is denk ik heel veel waard. Tom? Nou, hij is fantastisch. Hè? En uh, laten we zeggen, goede wijn behoeft geen kans. Dus ik hoef er verder niet over te praten. Alleen, die clausule vind ik heel duidelijk. Hè? Ik wil blijven in die clausule. Beide partijen zijn het ermee eens. Maar nu zit ik me af te vragen, wat is een grote club? Hè? Want uh, is Valencia een grote club? Ja, Valencia is een grote en club. En Civiel, ja? Nee. Ja, nou nee, ja, goed. Maar, nu, kom jij... je, nu kom je al in de problemen, natuurlijk. <laughs> uh, ja? Kijk, uh, Roland is Valencia een grote club. Nou, ik jij twijfelt al. Nou ja, ik, ik, ik, ik, wil, als ik naar Spanje kijk, dan denk ik eigenlijk... alleen Real en Barcelona. Dat vind ik echt grote club. Ja, wat geeft wel aan wat ja Nee, maar Ton heeft gelijk. Dus, het bedoel is altijd arbitrair. Is United wel en City niet of City ook? En zo kan je, no. je, je doorgaan. Tenzij die clubs op een rijtje worden gezet. Er zijn wel eens voetballers geweest die dat hebben gedaan. Dirk Kuyt bijvoorbeeld. Dan weet je, nou, dat zijn vijf clubs waar hij heen wil. Nou, stond Liverpool bijvoorbeeld bij... Ja. Dat kun je ook doen. Maar ja, het, het, het fluctueert in het voetbal. Dus ja. het kan best zijn dat uh, Manchester United... over twee jaar uh, een middenmotor is in de Premier League. Nou, Mij gaat het om meetbaar. Want anders krijg je weer discussies. Roland zei net, waar uh, was dat ook weer mee? Met judo. Dat daar goede afspraken over ja. boeren zijn Van Emden. Nou, als die waterdicht zijn, is dat prima. Ja. ja. Um, dat we nummer één zijn in de wereld nu. Is dat een mooie beloning voor, uh, voor Marwijk, Juri? Maar ik vind het Marwijk. wel uniek. Het is, het, is, het is op zich heel apart. Alleen het, ja, het is een status van een papieren status. Hè. Maar het dus... gaat toch de geschiedenis in. Onder van Marwijk werden we de nummer 1 van de wereld. Precies, ja. dus ik, ik vind dat wel iets zeggen. En het is, uh, het is zo in schil contrast met het clubvoetbal in Nederland. Dat het natuurlijk een uh, heel moeilijk gevecht levert. Eigenlijk een ongelijk gevecht. Dat, je, dat kun je gewoon nooit winnen tegen de, de televisiegelden en de commercie in de grote landen. Maar... Ja, je ziet dat als dan al je beste spelers uitwaaieren... en die ontwikkelen zich zo goed bij al die grote clubs... dat je gewoon een heel goed nationaal elftal kunt vormen. En ja, als we de cijfers erbij halen, uh, de inwoneraantal aantal in Nederland... Gewoon, maar dan is de structuur die wij hebben, de opleiding... de manier van trainen, is toch nog wereldwijd zo aansprekend en zo goed... Nou, dat je daar echt wel trots op kunt zijn. Ronald Opmans, is het mooi om als bondscoach nummer één van de wereld te zijn? Was dat onder jou met het hokje? Ja, wij zijn zeker waar we nummer één van de wereld voor wonnen. Volgens, volgens, volgens, <laughs> volgens mij is het opmerkelijk als we geen nummer één staan op de wereld. Nou, dat is niet helemaal waar. Momenteel staat Nederland, denk ik, nummer drie uh, in de wereld achter... Uh, ik weet niet, Duitsland, Australië. De, de, de, de, de, de mannen, ja. ja de, de, vrouwen de vrouwen zijn nu nummer één. Ja, dus. die zijn weer terug. Dat hoorde je Max net <coughs> ja, zeggen. En ja. Dat duurt tot en met uh, oktober, want dan zijn de, waarschijnlijk de Argentijnen weer net even er voorbij. Maar... Ja, wat heeft dat voor. Is waarde? het een beloning voor nou, jezelf? Nou, ik vind zelf natuurlijk het winnen van, van de WK's Olympische Spelen of EK's een veel, veel belangrijker meetmoment. Aan de andere kant geeft het wel iets aan van het constante presteren. Ja. Want je doet het over een langere termijn. En wat ik wel, wel mooi van Juri net zei: het geeft ook iets aan dat uh, zeg maar, je talentontwikkelingsprogramma's goed zijn. Hè. Want uh, uh, inderdaad, in Nederland zelf hebben we geen topvoetbal meer. Maar we leiden wel blijkbaar topvoetballers op. Dus er zijn andere redenen waarom we hier in, in ons land niet Elke zondag met topvoetbal worden verwend. Maar we hebben gelukkig wel topvoetballers. En daar kunnen we dan in ieder geval een aantal keren per jaar ongelooflijk van genieten. Ja, en we hebben in ieder geval top amusement. Want het is natuurlijk wel leuk. Die ja, dat, dat is heel dan. We moeten het gaan, uh, gaan afronden. Uh, Tom, ga jij nog iets sportiefs doen deze week? Uh, op dit weekend? Uh, op ik, ga, ik ga denk ik naar Groningen AZ. Eh, want ik heb in Groningen ook gecoacht. Ben ik altijd heel goed behandeld op de Euroborg. Nou, AZ is precies hetzelfde. Dus het kan niet mis dit weekend. Ja, Juri, wat ga jij doen? Ja, Ton kan meerijden, want ik ga ook een Groningen zijn. Jullie gaan poelen, prima. En Roland? Nou, ik ga even heel snel naar Scheveningen. De ja, beachvolleyball. Finale beachvolleybal kijken. En uh, morgen uh, mag ik met mijn eigen team aan de bak... en een met en uh, voorbereiden. Beach, beachvolleyball, voor volleybal je dan? Ik beachvolleybal niet, nee. Uh, <laughs> dan hockeyer. morgen ga ik uh, met hockey en vanavond is het okay, nou. nou Veel plezier Dankjewel. en uh, een prettig weekend voor het einde. Van deze uitzending nog even snel kijken wat er in het uh, buitenland is gebeurd. Bayern München gewonnen, 3-0. Mario Gomez uh, drie keer en hij miste ook nog zijn strafschop. Uit bij Kaiserslautern. Hoffenheim werden Bremen 1-2. HSV tegen Keulen 3-4. Nuremberg-Augsburg 1-0. En Freiburg tegen Wolfsburg werd 3-0. Bayern en Kop 9 punten uit vier wedstrijden. Bremen heeft er 9 uit 4. En München, Gladbach en Hannover 7 uit 3. Die hebben dus nog een wedstrijd te spelen. En op de vijfde plek Schalke, Dortmund en Mainz. Ze zijn er net begonnen. En de competitie 6 punten uit drie wedstrijden. Dan kijken we in Engeland. Chelsea won krap met 2-1 van Noord City. Blackburn Rovers Everton 0-1. De rovers missen twee strafschoppen. En in blessure tijd zei je net zien scoort Everton uit inderdaad een penalty. Aston Villa tegen Wolverhampton 0-0. Wingland Athletic tegen Queen's Park Rangers 2-0. En Swansea City. Michel Form houdt zijn doel leeg. Het bleef 0-0 tegen Sunderland. Wolverhampton ten eerste met 7 uit 3. En Chelsea ook 7 uit 3. Op de tweede plek Manchester City en Manchester... Ja, Manchester City en Manchester United samen op de derde plek. Met 6 uh, punten uit twee wedstrijden. Goed. Dit was voor nu. Zo meteen langs de lijn vanaf 7 uur. Met RKC, Nakbreda, NSC Herakles, Twente, VVV en FC Utrecht. Roddy, en niet te vergeten, Ronald Boots. Goedenavond.